9 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten snel meer woningen komen voor arbeidsmigranten. Gisteren werd bekend dat 50 Roemenen hutje-mutje op elkaar moesten leven in een boerderij in Limburg. En dit soort verhalen zijn niet nieuw. Dat moet echt anders, zegt de club die opkomt voor de arbeidsmigranten. Dit zijn geen tweederangsburgers. Uitbuiting van mensen mogen we in een rijk land als Nederland gewoon niet accepteren. Iedereen wil dat er iets aan uh, moet gebeuren... Begin er alsjeblieft mee, vandaag. Steeds meer buitenlanders komen hier werken. Twee jaar geleden waren het er 700.000. Vooral Polen en Roemenen die op het land asperges steken of aardbeien plukken. In Frankrijk beginnen ze over twee weken al met het vaccineren van kinderen. Sinds deze week kunnen alle Franse volwassenen een prik halen. En straks zijn dus ook kinderen aan de beurt. In Nederland wordt nog naar het prikken van kinderen gekeken. We hadden door de lockdown meer zin om in gedachten weg te dwalen op Zwijnstein. De uitgever van de Harry Potter boeken zegt tegen de BBC dat ze door corona afgelopen jaar een recordomzet hebben gedraaid. Vooral de boeken over Harry, Ron en Hermeline waren dus populair. Die werden 7% meer verkocht dan normaal. En ook de alpaca is populairder dan ooit. Volgens Omroep Brabant willen steeds meer mensen zo'n kleine lama kopen. En dat ziet ook deze fokker. Heel veel mensen die staan hier te kijken. Die bellen dan of die komen even langs. En die vragen of ik nog alpaca's te kopen. Nou staat er een bord alpaca's te koop, maar ik heb niks meer te koop. Hij heeft inmiddels een wachtlijst voor kopers. De fokker denkt dat mensen veel behoefte hebben aan een knuffel in deze coronatijden. En daar zijn alpaka's uitermate geschikt voor. Ik denk dat dit de hond wordt van 2030. Omdat dit het dier van de toekomst is. Het weer nog, flink wat zon. Vanavond kan het in Limburg een beetje regenen. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het warm, maar het kan in de loop van de dag ook regenen, onweren en er is kans op hagel. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. Dat komt er een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu jouw keuze ZFM. Woensdag 2 juni. Op ZFM Radio weer een uitzending van Fan FM. Het programma waarin een echte Fan twee uur lang nummers mag draaien van zijn of haar favoriete groep of artiest. Dit keer is dat Roy Dongen over zijn favoriete band Boniem. She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. Daddy. Welkom terug bij de tweede uur van FanFM. Wij zijn uh, Roy Dongen en Pim Groof. En we, gaan vandaag, we zijn vandaag uh, Bonnie M aan het belichten. Ja, en het was uh, leuk om weer uh, te beginnen met uh, weer een nieuwe versie van Daddy Cool. Ja, wat ik opvallend vind, zijn blijkbaar heel of, uh, In 2021 is Bonnie M weer een beetje uh, opgepakt. Door een hoop van die remixes, een hoop van die DJ's. We zien heel veel uh, nieuwe remixes van uh, oude Bonnie M nummers ja Dat vind ik toch wel leuk? Ja, een soort revival of zo? Ja, ja, ik denk het ook. Het is een soort revival geweest. Er is volgens mij nog wel een tijdje daarvoor ook geweest. Ergens in de jaren negentig. Dat er ook wel een aantal uh, ja, drie, negen, ja, ja, ja. remixen geweest zijn. En, uh, en nu is het ook weer terug. Uh, ja. Ik denk dat we straks nog wel uh, zullen luisteren naar de nieuwste versie van uh, Rasputin. Ja, Majestic. Ja, ja, ja, van Majestic. Ja. Dat is ook een echte, uh, met ook hele uh, eigentijdse clip erbij. Ja. Die ook wel weer... Ja. Die clip die, die uh, majestic gemaakt heeft, die, die is ook alweer weer een clip oh, uit de jaren 80. Ja. Uh, dus het is uh, ja. En vind je dan meer uh, dansmuziek opgegaan of blijft het uh, toch wel disco muziek? Ja. Het wordt wat uh, moeilijkere muziek of zo, hè? Ja. Het... ja nou, ja. Het, het, het, het heeft gewoon een eigen tijdse klank eronder. Ja. Uh, voor mij blijft het dezelfde muziek bijna. Um, ik geloof niet, je zult het niet op een, uh, op een house party uh, horen. Nee, zonder meer. Garrick's of zo. Ja, ja. Dus uh, op een echte grote dance party, ja. Maar het is wel in uh, clubmuziek. Ja, ja. Met ja, discothekenclubs, nou, daar past het helemaal goed in. Ja, uh, de remixen dan. Ja. Nou, het is nog duidelijk te herkennen natuurlijk. Ja, ze hebben denk ik gewoon uh, toch het originele nummer gebruikt. En ja. Ik denk niet dat hem er zelf aan meegewerkt heeft of zo. Nee, dus ze dus bestaat niet meer. En, uh, er zijn er nee, Bobby is natuurlijk overleden helaas. Bobby ja. is overleden en ja. ze zijn uh, geen één band meer. Nee. Uh, dus nee, dat, uh, dat, dat zal niet zo zijn. Dus dan gaan er wat royalties misschien gaan naar Frank Farrion. <laughs> Die is er misschien mee begonnen. Is dan ze ongetwijfeld omgebracht hebben in een goede bv of iets dergelijks. Dus, ja, uh, tuurlijk, ja, ja. ja. Wij doen toch iets fout. Hoewel, God heeft tegen jou gezegd. Gaan we niet zingen, nee. Nou, dat was de pastoor. Dus dat was niet God. Uh, ja. Die zei dat God ook oren had. Ja. God, dat is toch leuker, die pastoor. <laughs> ik weet niet, ik vond het niet zo aardig. Ik stond uit volle borst uh, als een jongetje mee te zingen om mijn best te doen. En dan krijg je te horen dat God ook oren heeft. En je beter je mond kan houden. Ja, ik weet uh... niet. <laughs> komt er niks van. <laughs> het was in ieder geval niet een pedagogisch verantwoorde zet. Zit ik een paar jaar in het onderwijswerk, denk ik... Nou, dat had je anders moeten doen. <laughs> Dat is leuk, ja. Oké, okay, dan gaan we weer terug naar de hits van Bonium. En we gaan verder met Rasputin. Dat is de, wel een bekende. Rasputin. Ja, ja. De, maar de originele versie, uh, ja, de toch? Originele, ja, Ja, 1978 ja, ja. ja Rasputin, de, de, de, de vreselijke adviseur in het rijk van Peter de Grote. Ja. Die voor de Tarina werkte en een uh, ja. zeer duistere priester was. En een machtsbelustiging. Ja, in. klopt inderdaad. Maar die, die was voor die zoon toch heel goed. Want hij had een bloeddrukziekte of zo, of wat ook. En die kon hij dan genezen of zo? Ja, haar, dus hij heeft toch goede dat, dingen gedaan, heb ik begrepen. Maar ja. ja, maar hij misbruikt zijn positie. Dat is een beetje de dokter die goede dingen doet en dan vervolgens ook de, de macht toeheft ja. over de patiënt. Okay. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling was. <laughs> Helaas, ja. Oké, okay, hier komt hij. einde. Ja, ja, het was de, inderdaad geen lekker mannetje, hè? Nee, het was geen lekker ja. mannetje. En het is ook wel een toepasselijk einde van het, van het nummer. Ja. Want, we hebben net uh, weer een iemand gehad die uit de vliegtuig gehaald is uh, in Rusland. Ja. Dus ja, ik denk dat uh, Biden of uh, mensen in de EU of in de NAVO wel eens denken, oh, those Russians, dan ja, <laughs> gaan Russians. ze weer. <laughs> dus het is een actueel ja, lied. Ik zult dus opsturen naar Biden, Ja. ja. Leuk inderdaad, ja. Even heel wat anders, want je vertelde net dat je ook in uh, je hebt uh, volgens mij de hele wereld uh, heb je gewoond. Yeah? Mongolië, Thailand zei je, Duitsland, Aruba, ja. Nederland, heb... Zandvoort, <laughs> ja, of uh, all places. Ja, ja. nee, nee ik, heb, uh, uh, ik heb niet in Duitsland gewoond, maar wel wat gewerkt. En ja. ons bedrijf had daar ook wel uh, medewerkers zitten. Ik uh, ben uh, regiomanager geweest, zuidoost oost azië en Toen oh. vanuit Bangkok, dus dan, ja? Ja, dan had ik uh, eens in de maand uh, hield de kantoor in de Filipijnen in een hotel. Oh, natuurlijk. Ja. En dan ja. pak je daar met mensen voor oh, business okay. en dat dus soort dingen. oké, in Nederland dat je daar gestationeerd bent, ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Uh, en uh, Mongolië werkte ik voor mijn eigen bedrijf, uh, dus ja, dat heb ik ook. In, uh, Is er nog werk te vinden voor Nederlanders in Mongolië? <laughs> Ja, heel veel. Ja, toch Ja, wel. ja. <laughs> uh, kijk, het was een land dat uit het communisme kwam. Uh, we hebben yeah. het net over Rasputin. Dus, uh, het stond helemaal onder communistische invloedssfeer in Mongolië. Het yeah. was het eerste land wat zich uh, daarvan losschudde. Uh, toen Korbatchev uh, yeah. uh, uh, de vrijheid uh, aankomt. Ja, ja, Maar ja, toen Want... kregen ze ook dat ze behoefte hadden aan een nieuwe stijl van management, onderwijs. Uh, om, om, ze hadden oh. alleen maar communistische staatsgestuurde ondernemingen gewend. Dus ik werd uh, meestal ingehuurd voor projecten gefinancierd door de EBRD, de Europese Bank voor Reconstruction and Development, oh, de Europese ontwikkelingsbank, die ja, ja, en ja. die betaalde dan meestal de helft van mijn fees, want de bedrijven daar konden Je mijn, mijn salariskosten ja. uh, oh, okay. niet bedragen. Ja, ja apart. Ja. Maar dan gingen ze zo snel. Dus op een gegeven moment constateren ze wel: nou, oké, okay, dat communisme was niks. We moeten wat anders. Uh, laten we wat experts inhuren om ons te vertellen hoe we het moeten doen. Dat vind ik toch ook knap. Ja, nou, dat is op zich natuurlijk ook een, een must. Want uh, op het moment dat je stopt met het communisme... Dus dan heb je, je land heeft ja. niets meer. Er is geen staatsstructuur meer, de geld is niets ja. meer waard. Nou, misschien heb ik dan een verkeerd beeld van Mongolië. Volgens ja. mij is er niks. Uh, nou ja, er wonen 3,5 miljoen mensen. En Mongolië heeft heel veel mijnbouwgronden. Uh, oh, okay. dus het is heel ja. rijk in mineralen. En de Russen die hadden daar ook heel veel mijnen. Dus die haalden daar heel veel grondstoffen uit. Wow. En hadden daar oude metaalfabrieken om metaal te verwerken. En dat soort dingen. Uh, oh, en toen de oh, Russen oh, weggingen, toen bleef dat allemaal als een puinzooi achter. Ja, ja. En die mensen hadden dus uh, die in de steden woonden, hadden oh. geen baan. Ja, en dan wilden ze we dus weer opstarten en zo. Ja, ah, dus, oké, en met... toen kwam natuurlijk het IMF en alle andere internationale organisaties en zeiden: oh, Oké, okay, dat oh, kun je wel doen. Okay. Maar ja, hoe ga je in een bedrijf runnen? Zij waren gewend van: Je moet zoveel kilo staal maken en dan maak je zoveel kilo staal. <laughs> ja. En de kwaliteit ja. was natuurlijk al discutabel. Dus dat was wat anders. Maar nu zeiden: want ik kilo, wil zoveel ja. staal hebben, maar zoveel gram dit en zoveel gram dat en zoveel plus. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus dat, en, en dan oh, moet dat je dat ook wordt, mensen ja. dingen leren. Ja. Uh, en dat, dat, ja, dat, dat, die verandering, die gedragsverandering, bij een is eigenlijk. Human Resource Management, dus okay. mensen. Uh, dat, daarvoor werd ik dan ingehuurd, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En dan s'avonds naar de discotheek met Rusputin. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, Het was dat een <laughs> ook dat prima leven heen. daar, s'avonds naar de discotheek... met een glaasje wodka en uh, lekker dansen ja, welp, uh, gek, ja. op, op ODM en, uh, en ABBA en uh, Abba, Modern ja. Talking was ook een heel populaire groep in Mongolië. Ja. Gewoon dus mijn chauffeur. als die. Die, die had gewoon Modern Talking in de auto aanstaan. Ja. Ik schaamde me dood als ik in Nederland was om het aan te zetten, maar ik begon hier was van. Er komt een belangrijke man. Laten we een modern muziekje aandoen. Ja. Modern Talking. Nou, oké. Okay. Ja. Gelukkig vond ik het leuk. Ja. Nou. Ja. Is natuurlijk mooie muziek. Dat je had wel invloed inderdaad. Ja. Je hebt een beetje gestuurd allemaal. Leuk. Ja. ja, ik, ik, het, ja. Het, het was daar toen ik kwam. Het was alleen okay. grappig dat het voor mij allemaal jeugdherinneringen waren. Ik dat ontzettend ja. leuk vond. Ja. ja 2000 jaar. Ja, 25 jaar oud of zo dan. Ongelooflijk. Leuk hoor. Ja. Maar goed, Rasputin. Het is, ja, is verhaaltje over Rasputin. Nou, dat kennen we allemaal wel. Hè? Die uh, gemeene man. Ja, gemeene man die, die toch nog lukte om dat zoontje van de, de taar... Uh, uh, een beetje te genezen van hemofilie. Althans, dat leek ja. erop. Uh, en daardoor het vertrouwen won van de tarina en uh, de boel naar zijn hand begon te zetten... Uh, en dan overigens een liefhebber was van het vrouwelijk schoon. Dus uh, links en rechts werden uh, uh, ja, okay. die ook nog gegrepen. <laughs> en in ieder geval is hij uiteindelijk uh, doodgeschoten door. Uh, ja. de, want zowel de, de, de niet-koningsgezinde als de koningsgezinde hadden allemaal de pesten aan hem. Maar ja. dus, uh, ja. volgens mij is hij doodgeschoten samen met het tsaar en zo. Toen, uh, met de revolutie of zo, toch? Nee, nee, hij, nee? Is, hij is eerder. Uh, eerder doodgeschoten. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja, nee, zij zijn later. Uh, Ze hadden er genoeg van. Ja. Nou. Goed, na nou deze ontboezemingen, Tomar, <laughs> Wie <laughs> wat muziek? Uh, Pinterman. Ja, volgens mij ook de B-kant van uh, Rasputin. Ja. ja. Hier komt hij. Ja, dat was Painter hè. Ja. Ja. Voor mij minder bekende. Een, een, een wat minder bekend nummer, maar ook waar, wat ik Exalta weer een heel interessant nummer vind, ja. uh, Waar ook weer zo'n rare boodschap in zit. Het, het, het lijkt alsof het helemaal nergens om gaat. Hè. Het is een ben, ja. iemand die gaat studeren. Uh, maar eigenlijk zit er ook een hele grappige boodschap in. Een discussie die we heel lang gehad hebben in Nederland in de politiek. Is kunst nou iets wat de overheid moet subsidiëren of niet? Okay. Is kunst nou waardevol ja. of niet? Uh, want in het liedje wordt ook gezegd van ja, ik studeer hard en ik schilder goed en ik doe mijn best... Maar dat schiet helemaal niet zo op. Uh, want ik heb wel... Uh, toen ben ik maar uh, cartoons en uh, comicbooks uh, gaan tekenen. Uh, <laughs> ja, okay. En Dirty postcards. Nou, dat ah. ging ineens een heel stuk uh, beter. Want daar was waar het geld lag. Uh, <laughs> ja, okay. Klassieke kunst heeft het wel gehad. Het heeft een tijd gehad. Ja. Dat, dat wordt er eigenlijk gezongen in dit lied. Dus oh, wie wilde mogelijk. schilder worden? Wie want ik kom een painter man? Yeah. Dus ik denk dat uh, menig... Uh, schaam dus ja. een beetje om te zeggen bijna, maar dat menig uh, VVD van een aantal jaren geleden. Dat <laughs> zoiets heeft van. Uh, nou, ja, dat, okay. uh, Past er wel bij. Ja, weet ja. je wat? Als je kunstenaar bent, hoezo subsidies en andere dingen. Ga lekker ja, uh, iets ja. doen wat je verkoopt. Ja. Ja, in ja. ja, de jaren 60, 70 hadden we al het BKR. Hè? Toen hadden we inderdaad ja. een hele grote BKR. Het, ja. het, het, ik moet ook zeggen, in die tijd vond ik het ook wel wat overdreven. Uh, ja. maar nu niet. Uh, nou. en, in Amerika had je dat soort dingen natuurlijk niet. En ik heb ook een, uh, met een aantal uh, popmuzikanten gesproken, wat ouder, ook rond de uh, 60, 70. En die zeiden ook, nou als ik geen werk had, dan ging ik in de bijstand. Maar dan kon ik thuis nog lekker een muziek maken of zo. Dus ja. De bijstand was voor een hoop mensen toch een uitvalsbasis. Want de BKR voor popmuzikanten was er natuurlijk niet. Nee. nee. Dus... Uh, maar dat, dat werd ook niet als een heel erg uh, grote schande gezien. Ik bedoel, BKR niet, niet? Nee, dat nee. Nee, maar ook de bijstand ja. toen niet. Dat was, nee, als oh, je, als, je, als je iets deed waar je even tij, geen, geen, geen baan had tussendoor... dan ja? kon je heel makkelijk vroeger in de bijstand... Uh, dat is wel veranderd, vind je? Ja, geloof ik. Dat je nu nog makkelijk in de bijstand... Uh, nee, maar het, je, je wordt niet meer uh, serieus of vol aangezien of zo. Of het, het is een negatieve klank tegenwoordig als je in de bijstand zit... En ja. niet. Ja. Ik denk ook gewoon... Uh, BKR is natuurlijk ook zo goed als afgeschaft. Ja. Dus in andere vorm is er nog wel iets van over. Maar gewoon het feit dat je kunstenaar bent... en dat je kunstwerken allemaal opgekocht worden... Ja. Uh, je draagt eigenlijk niet bij aan de maatschappij. Uh, nee. En dat bedoel ik niet alleen maar in geld... maar ook niet in, in waarde. Want het was zoveel kunst wat er alleen maar opgeslagen ja, werd... Kelder, dat je op een, een gegeven moment van, denkt van... ja, dat is, dit is niet de bedoeling. Ook niet de bedoeling van kunst. Dat je dingen maakt nee. die nooit meer nee. iemand ziet... Nee, dat is waar, ja. Ja, dus ik, mijn moeder die was kunstenares. Die zat op de okay. artibus de kunstacademie in Utrecht. Ja. Uh, en daar zaten ook heel veel mensen die inderdaad gewoon, gewoon moesten productie maken. Ja, en als nee, je productie dus maakte, ja, ja de, de slechte werken die gingen naar de BKR. En de betere werken die verkochten ze natuurlijk in de ja. galerie. Misschien was het toen al een soort basisloon of zo. Het lijkt allemaal een soort basisloon. Ja. Nou. Maar dan, overigens moeten we dat niet heel erg raar over doen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het oude idee van vorst verlet. Ja. Uh, en de werktijdverkorting, heb ik het ja. niet over van corona. Dat is dus ook als een bedrijf uh, een bepaalde periode geen werk of inkomsten heeft, bijvoorbeeld ja. in de bouw, Klopt. dan krijg je gewoon vanuit de UWV, uh, worden die salarissen betaald. Ja, ja. Het ja, is goed dat je dat zegt inderdaad. Ja, dat, dus en dat kost, het is wel dus, een nou, iets grotere uh, vormen aangenomen maar, ja, ja. Ja, maar dat is dus heel lang. En daar doet niemand moeilijk over. Maar als een kunstenaar zegt, ja, ik, ik, ik maak uh, kunst... ik heb nu een paar maanden geen inkomen... dan vindt iedereen het een schande. Maar als je in de bouw zou werken... en het is drie maanden niet mogelijk om de weg te werken... Ja. dan hoeven ja. die bouwbedragen. Wat nu is voor de corona, dat is ja. eigenlijk, bestaat eigenlijk al heel lang. Maar dat is dan voor bedrijven die wegens omstandigheden... Klopt, door ja. bijvoorbeeld ja. overmacht de salarissen uh, of ja. geen inkomsten hebben... Dus die bedrijven krijgen gewoon één op één ja. uh, vanuit de UWV ook die salarissen doorbetaald. Ja. Dus wat we nu doen is niet iets nieuws, het is alleen veel uitgebreider. Ja, ja, ja. een stuk uitgebreider inderdaad. Ja, nou, dus dat allemaal aan de hand van painterman Ongelooflijk, ja. ja. <laughs> nou, het volgende nummer is heel enthousiast. Hooray, hooray. It's a holiday. Holiday. <laughs> Daar komt ie. Ja, heerlijk toch? Heerlijk. Is weer, weer die uh, heerlijke Caribbean sound. Uh, ja, klopt. Ja. Je ziet de zon gewoon binnenkomen. Ja, ja. ja je ziet de zon binnenkomen. Ja, je ziet heerlijk. die steelband. Lekker drummen, lekker relaxed. Ja. Lekker vrolijk inderdaad. Heerlijk ja. vrolijk. En uh, wederom altijd die stoute kwinkslag die in heel veel Bonnie Emily'tjes uh, Ja, nou vertel komt. eens wat. Heb ik ook weer gemist. Heb je dat echt wel nou weer gemist? Ja. Dat kan ik me niet voorstellen. Ray. Nou, dat gaat natuurlijk gezellig. We zijn op uh, zelf vakantie. We hebben ja. een leuke plezier. Uh, maar dan hebben we leuke plekjes waar je naartoe kan gaan. Ah, okay. uh, waar je, er is een, uh, een leuke plek waar je naartoe kan gaan. Neem je meisje mee of je, je, je dame. Yeah. Uh, er is een beekje in de buurt waar het gras heel hoog groeit. Ah. Waar we ons naast elkaar kunnen verstoppen. Heidi, Heidi, ho, ha, ha, ha. Ah. Dus daar begint, begint het al uh, met dit soort uh, dingen. En dan komt er weer een heel stukje over de vakantie. En dan gaat het weer over uh, wat, wat er allemaal voor andere dingen te doen zijn. Uh, als uh, duiken en zwemmen en andere dingen. Maar dan komt weer de wereld van plezier. En dan wordt het weer een beetje stout. Want uh, ik ben game, hè? Ik, ik ben in voor het spel. Uh, plezier is hetgene waar ik op, uh, naar op zoek ben. Laten we het vandaag uh, beleven. Maak je klaar voor liefde en gelach en plezier. Yeah. Er is geen tijd te verspillen, want het leven is vol zoete, zoete <laughs> dingen. Ik wil heel graag wat proeven. Nou, <laughs> dit gaat natuurlijk nee, niet nee, over een suikerspin. Als je suikerspin, nee. uh. <laughs> als je naar inderdaad. Ja. Ja. Wat leuk, ja. Nee, sorry, dat is aan mij voorbij gegaan, ja. Ja, maar dat is daarom zeg ik. Dat is heel erg. Als je die muziekjes ja. hoort, dan denk je... Oh, gezellig, leuk, en no, ja. bla. Puur onschuld. En het wordt op een hele leuke manier gezongen. Uh, maar ja, als je wel, er goed oké. naar luistert, dan denk je... Oh, dat, ja. is, uh, ja, het ja, is er ook een... wel een beetje vrolijke tekst. Dat maakt er ook niet uit. Dus nee, ik, ik, het... overigens, ik heb ik daar helemaal geen bezwaar tegen. Nee. Dus als we twee mensen gezellig plezier willen hebben... in het gras met elkaar, vind, vind ik dat helemaal goed. Het gras is twee konjes hoog, <laughs> toch? Ja, ja ik heb hoi kort. Dus het oh. gras is voor mij nooit iets goeds geweest. Maar uh, <laughs> het zou ook ergens anders kunnen. Ja. Dat <laughs> leuk, ja. Ja, want dat nummer is alweer al een stuk later. Dat komt uit 79 alweer, ja. Ja, we gaan hard naar het einde van uh, Bonium. Ja, want we komen nu bij El Lute. En daar heb ik nog nooit van gehoord. Misschien oh. dat ze het nummer hoort, maar... Nou, zetten we die op, maar dat is ook een heel mooi nummer. Het is wel een beetje een serieus nummer. We ja. hebben Mary's Borgia al overgeslagen, want dat ja. is een beetje te veel kerstfeer. Uh... Ja, daarom. Ja. Zeker met deze temperaturen kan dat niet, nee. nee. Oké, okay, dus uh, El Lute. goed luisteren, luisteraars. Daarna gaat Roy uitleggen wat we allemaal gemist ja. hebben. Ja, en Luther is geen ondeugend lied trouwens. Oké, okay, mooi. Wat betekent het eigenlijk? Of ga je dat straks vertellen? Dit is dus de naam van de iemand. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat is uh, iets meer. Daar komt hij. This is the story of El Luther. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today, his honor has been restored. So... It's Robin Hood. nummer meer ingetogen, eigenlijk. Minder disco, vind ik. Ja. Ik heb al gezegd, uh, iets eerder, dat uh, bij The Works of Babylon, dat Bonilla ja. ook wat een serieuze ondertoon heeft, omdat ze ook heel bewust waren van een aantal dingen. Uh, en uh, Lute, die uh, het was een meneer die in Spanje onder Franco van een hele arme komaf, uh, al een paar keer gearresteerd ja. is. De eerste keer werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf. Uh, van, uh, ik weet niet precies hoe lang omdat hij twee kippen had gestolen ha. voor zijn uh, gezin. Um, ja, ja. Okay. En uiteindelijk heeft hij 23 tot 30 jaar gevangenisstraf, 30 jaar gevangenisstraf gekregen. Uh, en Boniem heeft in 1979 volgens mij dit lied uh, uitgebracht als een uh, eerbetoon aan ah, hem. 1979, ja. Ja, en hij is in 1982, uh, nee, 1982. ja, 82 is hij uh, uh, vrijgelaten. 81 zelfs, sorry. Oh, een beetje door het nummer, denk je? Of door de commotatie? Nou, het, wa het, het was een beetje zoiets... Nou, ik zal niet zeggen Mandela, dat is wel heel groot. Ja. Maar het was wel iets dat... dat uh, er ontstond een soort... Uh, uh, idee van hé, hey, wat, wat gebeurt daar? Ja, dat uh, rare dingen in ja. Spanje: die mensen die nog steeds gevangen zitten voor allerlei dingen. Zo twee kippen en dan 30 jaar, dat ja. een beetje twee jaar. Ja. Nou, hij was niet voor dat voor die twee kippen voor 30 jaar, dat was dan weer omwegens oh. een moord uh, ah. tijdens een overval, maar ja, wat hij ja. niet gedaan zou hebben. Maar hij was gewoon een, iemand waar uh, de mensen ja, de pest ja, aan hadden: de zo. machthebbers, na, ja. Franco, regime ja. Uh, maar goed, de, dat nummer, dat is een heel bewust nummer wat zij toen uh, uitgebracht okay. hebben, is ook best wel een redelijke hit nog geweest. Ah. Uh, wat in ieder geval de aandacht gegeven heeft aan deze zaak. Ja. En ja. twee jaar later is hij, is hij toch vrijgekomen. Dat ja. wil niet zeggen dat het door Boni-M, ja. ja. maar wel die, die hele inspanning die iedereen toen deed in de media van ja. deze man zit er terecht in de gevangenis. Ja. ja, want ik heb nog steeds met een hoop mensen een discussie van heeft de muziek de maatschappij beïnvloed? Of is het andersom? Heeft de maatschappij de muziek beïnvloed? Of misschien een beetje, ja. Ik denk allebei natuurlijk. Er is geen lijnend iets, denk je. Nou ja, ik denk, oh, ik denk dat bijvoorbeeld Bonnie M uh, geïnspireerd is... door wat in de maatschappij gebeurde. gebeurde hè? Ja. Of dat, ja. de, de mensen die het lied geschreven ja. hebben... Dat, die daardoor geïnspireerd zijn. Van, nou, dat is er raar, iets wat er gebeurt. Ja. Vervolgens ga je daar een lied van maken... en dan horen heel veel mensen iets meer over uh, Lutte. En ze ja. zeggen van, hé, hey, uh, wat daar gebeurt, dat is niet helemaal ja, goed. Ja, ja. Terwijl, dus in de site, dan dat zouden ze waarschijnlijk niet allemaal... alleen maar wel, kijken nee. naar het Achteruurjournaal. Uh, nee, nee. Uh, en, en, en dus verbreed je op die manier wel iets... Ja. ja. Ik denk dat het, dat het een wederwerking is. Ja, ja. Het zou denk ik heel slecht zijn als het, de maatschappij en muziek totaal geïsoleerd van elkaar zouden zijn. Nee, dat kan ook niet hè, denk ik. Nee, je bent onderdeel van één, ja. één iets, denk ik. Ja. Nou, ik denk ook wel uh, dat de muziek voortkomt uit een maatschappij of een maatschappelijke stroming. Hè? Ik denk, punk is een heel belangrijk of een goed duidelijk voorbeeld. Ro ja. rol misschien ook, hè? dat de jeugd opkwam en die meer vrijheid bouwen en zo en het zich ging verzetten. Ja. En ook, daarvoor ook de muziek gebruikte. Ja, Ja, ja absoluut. Ja. De, de, de Beatles waren een symbool van verzet. Ja, mijn uh, ja. opa zei tegen mij, als ik bij haar iets te lang was. Jij lijkt wel een Beatle, ga je naar de kapper. <laughs> je, dat was gewoon een schandalig iets. Ja, ja. En dat dus, waar dus, als nu naar de, de, de Beatles kijkt, dus die ze aan en ja. dan denk je van. Uh, ja. Keurige jongetjes. Ja, ja zelfs de Ronnick Stoos waren nu keurige jongetjes eigenlijk inderdaad. Dat viel allemaal hartstikke mee, ja. ja. Ja, maar als je geen opgeschoren nek had, dan was je gewoon ja. definitie tuig ja. Ja. ja, ongelooflijk, ja. Ja, ja Elfers Pressley ook met zijn heupbeigingen en zo. Dus ja, het is, ja, is toch leuk om het daarover na te denken. Ook de stromingen en zo. Dat is, ja, ja is, ik, denk, ik vind het wel heel, heel interessant hoe die dingen bij elkaar komen. Maar ook hoe ze de veranderingen teweegbrengen. brengen. Ja. In, in, uh, als je kijkt naar Boniem in Duitsland... wat ik net zei over al die andere artiesten... Ja. van een uh, Afrikaanse komaf... of indirect Afrikaanse komaf... die in Duitsland ineens heel bekend... en interessant uh, gevonden ja. werden... Ja. dat toch een soort ogen opent van... hé, hey, er is een heel continent vol mensen en dingen dat... Dat dus kan toch ook inderdaad? Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ik ben een groot fan van Frank Zappa En die zei altijd... there is no progress without deviation. Dus de mensen die een beetje buiten de maatschappij staan, die zorgen voor de grote veranderingen. Misschien heel langzaam, want die laten ook zien... ja, dat is ook mogelijk, dat idee is ook goed, dat ja. het, slaat aan of zo... en dan wordt het door de massa opgepakt... en dan, dan is de mainstream geworden inderdaad, ja. There's ja. no progress without deviation. Ja, dat vind ik, ja, het dat dat vind ik, ik ook daar. een heel mooie uitdrukking, ja. ja daar ben ik het nog helemaal mee eens overigens. Ja. Ja. Nou, we moeten naar het volgende nummer, want we hebben nog maar een kwartiertje volgens mij. Ah, ja, uh. dit is ook wel interessant. Dat is waar. Gotta go home komt dan. Ja, daar komt ie. Dat houdt voor het laatst moeten we Nou, Nee, als laatste gaan we majestic dryen natuurlijk. Extended mix, ja. Gotta go home. Heerlijk zomers. Ja. Helemaal met ja. een je eens, ja. Mooi. Absoluut zomers. Ja. Uh, en, en ja, we gaan nog niet naar huis. Uh, we hebben nog tien minuten voor het luisteren. Ja, uh, we hebben twee nummertjes inderdaad. Ja, maar ja. het is echt een, uh, een heerlijk nummer weer. En ja, het geeft weer aan dat lekker, relaxed Caribische sfeertje. Want ja. we gaan nog niet naar huis. We moeten nog één groot feest <laughs> hebben. We lopen langs de mooie stranden. We lopen langs de zee. De eilanden zijn fantastisch. Uh, maar er moet nog wel een... Uh, er is tijd voor goodbye. Maar we gaan nog, nog, eerst nog even een leuk feestje maken. daarna ja, ja. dan we gaan, gaan we naar huis. Ja, ja. Ja. Ja. Maar het is 32 jaar geleden. Dat is toch wel... En die muziek staat er wel steeds. Ja. Dat vind ik wel, ja. ja. ja en ik denk dat die ook gewoon uh, blijft staan. Uh, dit, dit, ja? Dit hebben misschien... nog over 100 jaar? Ja, denk ik wel. Ik denk, ik denk, ik denk omdat het, het, het linkt tegen folklore aan... die een, een, een, ja, een, een, ja. iets meegekregen okay, heeft. Ja. Dus ik geloof dat die folklore altijd wel blijft. Ja. Uh, maar het geldt ik voor heel veel uh, muziek uit die tijd. Hè? Die, uh, bedoel, er is niemand die zegt... Abba, dat wordt straks afgeschreven. Nee, uh, en dan is Abba wel, wel misschien ja, wat daad. zwaarder uh, ja. opgesteld. Maar ja... Ik denk niet dat dat, dat, dat gaat verdwijnen. Ja, ja, toch zijn de meningen verdeeld. Dus een hoop mensen zeggen wel dat die popmuziek... behalve de Beatles of zo... die zijn over 100, 200 jaar allemaal vergeten. Dan hebben we hebben hele andere muziek. Dan zijn we weer zoveel ver... dat het uh, dat blijft niet in ons collectieve geheugen. Nee. Ja, maar ja, ja, Bach doet het ook al een tijdje. Dus ja, waarom niet, hè? Ja, ja maar aan de andere kant... als ik tegen mensen zou zeggen van... goh uh, noemt we weer uh, een paar uh, symfonaties van Gustav Mahler. Uh, <laughs> dan dus zegt iedereen Gustav Mahler. Oh ja, ja, die kennen we. Maar dan noemen ze dan anders iets. Dan, dan weet niemand ja. het. En Van wel? Uh, van Boney ja, ja. In ieder geval nu met Majestic. Uh, in ieder geval weer dat Raspers <laughs> in de is. Uh, ja, nee. maar eigenlijk is moeten opzoeken... of er nog in de top 2000 staan. Hoewel dat is misschien niet helemaal terecht natuurlijk. Dat is meer... Uh, nee, ik denk, ik denk dat je... Uh, ook, ook klassieke muziek niet moet meten aan hoeveel mensen uh, dat direct weten. Maar wel of het op een bepaalde manier voorleeft. of dat het mee, weer een keer revived. En dat zal ja. nog wel eens een keer uh, kunnen ja, dat gebeuren. Ik ook ja. nou, dat zie je nu met al die remixen. Denk ik, hier. Ja, ja dat moet boven gekomen. Ja. Ja. ja, maar daar moest ik wel aan denken, inderdaad, ja. ja. Nee, we moeten het niet uh, te zwaar maken. Maar ik denk niet dat dit soort dingen verdwijnen. Ik denk dat het ook niet. Dat het, kijk, toen. Ook toen uh, moderne muziek gemaakt werd, klassieke muziek... was dat ook vaak uh, populair of niet populair. Mozart Zeker. is ook arm uh, gestorven. Ja, oh, iedereen dacht van, nou, wat moeten we daar nu weer mee? Uh, ja. Zoek het eruit met die rare tingelantijntjes van je. Ja, ja. En toen ik een tijdje terug hier sprak met... Uh, uh, classic Concerts, het bestuur. Ja? Dus is, ja, in Zandvoort hoef je echt niet aan te komen met een uh, barok, or, uh, barokke muziekavond. Nee. Want dat is de, dat, dat, dat, is dat de ligt keer. in Zandvoort gevoelig. Dat vinden mensen hier echt te zwaar. Oh, okay. uh, en niet nee. te begrijpen. Nou, ja, ja. Dan, dat, dus ja, dat geldt, dat geldt misschien ook voor, voor popmuziek. Dus, het ene dat stroom van ook, ja. klassiek ja. is voor iedereen geschikt, ja. en de andere niet. Ja. Maar ja, zou de jeugd nog weten wie Bonnie M is? Uh, nee, dat denk ik niet. Dat denk ik ook nee. niet. Ik denk, denk niet denk dat ze dat bewust weten. Nee. Nee. En dat, dat Moeten wij doorgeven met dit soort programma's, ja. Ja, wel <laughs> echt. Ja. Of, of uh, uh, Majestic het andere maar blijven remixen. Ja. dan staat er wel steeds bij Boni en bla bla bla. Dus dan uh, ja. Ja. Ja. komt het wel weer terug. Ja. ja, dat is waar inderdaad, ja. Ja, en Majestic duurt 5 minuut 19, Dus we gaan nog een minuut vol praten. Ik wil je hartstikke bedanken. Ik vond het leuk om te doen. En ik hoop dat er een hoop luisteraars zijn die het ook leuk vinden... en dat laten weten en misschien zelfs hier een keer in het programma willen komen. Ja, en ik zou tegen de luisteraars zeggen... het is uiterst uh, relaxed om, uh, om dit te doen... Uh, neem een flesje wijn mee, ga je lekker <laughs> zitten... neem je favoriete muziek mee of stuur je door ja, naar Pim. Yeah. Die gaat het allemaal yeah. voor je technisch doen. Je hoeft helemaal yes. niets voor te bereiden. Nee. Je kan gewoon uit je hart komen praten over ja. waarom je iets leuk vindt. En ja. ik denk... Uh, dat is leuk, inderdaad. Het is ja. heel laagdrempelig, ja. dus je hoeft helemaal niet... Een, uh, een bekende radiopresentator te zijn of iets anders. Je hoeft alleen maar te zeggen... ik vind het leuk te praten over mijn muziek. Ja. Welke muziek het ook is, denk ik. Nee, dat mag, inderdaad. Maakt het allemaal niet uit. Nee, nee. Ja. Nee, want ik zit nu ook te denken aan het Marlando Orkest. Nou, dat is heel wat anders. Ja, dat is zeker ja. wat anders. Ja. En Bob Dylan natuurlijk ook. Uh, ja, er het, het is zo ontzettend veel mooie muziek eigenlijk. Dus, ja. ja, nou ja, Moet we vinden. hebben al één aanmelding tegen deze uitzending gehad. Ik ga nog niet vertellen van wie. Dat was natuurlijk een leuke verrassing <lacht> die jij mag aankondigen straks. Ja, okay, uh, cool. Maar we hebben al één aankondiging gehad van iemand die zegt... Nou, ik vind het hartstikke leuk om dit ook een keer te doen... <lacht> Nou, ik ben heel benieuwd. Dat gaan we zeker doen. Maar we gaan dus afsluiten met uh, ja, de laatste hit, mogen we wel zeggen. Hè? Ja. De remix zeker. van uh, Majestics van Rasputin. Hè? Zeker, van Rasputin. En uh, het zwingt de pan uit. Ja. Roy, hartstikke bedankt. En tot gauw. Jij ja, bedankt, Tim.